9 uur, Juris Stubinetski met het NOS-journaal. In de Braziliaanse stad Recife is een 34-jarige Nederlandse bolletjesslikker aangehouden. Douaniers op het vliegveld zagen dat de man zich erg nerveus gedroeg en kregen argwaan. Hij werd gescand en toen bleek dat hij 80 capsules met drugs had ingeslikt. De verdachte verklaarde dat de drugs afkomstig waren uit Suriname. Hij wilde de bolletjes via Lissabon naar Brussel brengen. De Nederlander zou 5000 dollar verdienen met de smokkel. Hij is naar een ziekenhuis gebracht waar de bolletjes zullen worden verwijderd. Daarna gaat hij naar de gevangenis in afwachting van zijn proces. De aanpak van de Mexicaanse griep twee jaar geleden heeft 340 miljoen euro gekost. Dat blijkt uit een overzicht dat minister Schippers naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Het meeste geld ging naar vaccins en spuiten. Achteraf bleek de Mexicaanse griep erg mee te vallen. Deskundigen hielden rekening met vele honderden en mogelijk duizenden doden. Maar in Nederland stierven uiteindelijk 54 mensen. Toch was de aanschaf van zoveel vaccins op dat moment onvermijdelijk, schrijft Schippers. Ze zal het daarom een volgende keer weer zo doen. De Britse prins Philip is gisteravond geopereerd aan een verstopte kransslagader. Eerder op de dag werd de 90-jarige prins met hartklachten opgenomen in het ziekenhuis in Cambridge. Bij de operatie werd een stent ingebracht. De man van koningin Elizabeth moet nog even in het ziekenhuis blijven ter observatie. Bij het Van der Valk-hotel langs de A27 bij Houten... heeft de politie de hele nacht onderzoek gedaan naar een dubbele moord. Gisteravond werden op de parkeerplaats twee mannen doodgeschoten. De politie heeft het personeel en de gasten verhoord als getuigen. Dan nog het weer. Lokaal een bui, maar vanmiddag droog met wat zon. Het wordt een graad of zeven. En er staat een matige tot vrij krachtige westenwind. Op eerste en tweede kerstdag veel bewolking, maar droog. Het wordt dan een graad of negen. Dit was het NOS Journaal. Goedemorgen, welkom bij Lekkerweg in Eigen Land. In het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden... kunnen kinderen aan de slag in de tentoonstelling Nieuws uit het Midden-Oosten. Maak je eigen olielampje, speel leerzame spelletjes... en schrijf een krant als echte verslaggever. Een ideaal dagje uit voor de kerstvakantie. Kijk voor meer informatie op rmo.nl. Deze kerstvakantie wordt u bij Space Expo in Noordwijk net als onze Nederlandse ESA-kosmonaut André Kuipers gelanceerd in de Soyuz-capsule. Na een schokkende rit in deze simulator komt u aan bij het International Space Station. Alwaar u een goede indruk krijgt van de leefomgeving van de astronauten. Kijk op space-expo.nl. Hoe vierde de Oranjes Kerstmis op het Lo? Kom beide Kerstdagen kijken in Apeldoorn en geniet van de prachtige versierde kerstbomen en feestelijk gedekte tafels in het Paleis. Bekijk ook de tentoonstelling Oranje boven met honderden Oranje souvenirs en de expositie met topstukken uit 100 jaar Nederlandse kunsthandel. Meer informatie op paleishetlo.nl. Kom in de Kerstvakantie naar Museum Volkenkunde in Leiden. Bezoek de familietentoonstelling en ga op expeditie naar de Noordpool. Maak je eigen ijsculptuur... Knip en plak een winterse collage en luister naar spannende verhalen uit Groenland. Kijk op volkenkunde.nl voor het speciale kerstvakantieprogramma. Tot 8 januari wordt in het klooster te Ootmarsum... voor de twintigste keer een grote kerstgroepenexpositie gehouden. Met meer dan 200 groepen uit de hele wereld. Aangevuld met iconen en quilten. Een prachtig evenement in een bijzondere omgeving. U mag dit niet missen. Kijk voor meer informatie op ootmarsumdinkeland.nl.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 Dit is de SNS-bank van Wim. Dit is Radio 1. Tros Nieuws Show. Presentatie Peter de Wie en Mieke van der Wij. 4,5 minuten over 9. Welkom terug bij de nieuwshow. En ik zal u vertellen wat we het komende uur gaan doen. Over een klein kwartiertje doet Willem Post ons alles uit de doeken... over de geheime afspraak uit 2008 tussen Obama en Hillary Clinton. Tenminste, dat is de speculatie. Daarna nemen we aan de hand van de juriste Antoinette Vlieger... een kijkje in het leven van de vele Aziatische dienstboders... in Arabische huishoudens. En besluiten we dit uur met een definitief antwoord op de prangende vraag... of wij Nederlanders uiteindelijk nou verantwoordelijk zijn geweest... voor het heel erg droeve einde van de dodo. Nee! Goed, nee, is het antwoord. Ja, jij geeft het al meteen weer weg. Oké, okay, laten we beginnen met geweld. Aan het begin van de week werd de wereld opgeschrikt... door de schokkende beelden van Egyptische veiligheidstroepen... die bruut insloegen op een half ontblote vrouw. Ik weet niet of u die beelden gezien heeft, maar het was echt uh, schokkend. De vrouw die demonstreerde voor politieke vrijheid... lag tijdens dat gewelddadige optreden van een vijftiental agenten... weerloos op de grond. Ja, uh, dit is misschien een beetje een gekke onderwerp zo aan de vooravond van kerstmis... waar het toch over vrede op aarde gaat. Maar we gaan het toch hebben over geweldscodes en hoe moeilijk die te hanteren zijn. En we hebben daarvoor uitgenodigd wetenschapsfilosoof Rijn Gerritsen. Hartelijk Morgen. welkom. Goedemorgen. Goedemorgen. Hey, hij is geïnteresseerd in veel aspecten van geweld. Ja, uh, er zijn... Uh, bij geweld, hoe onwenselijk ook, altijd toch uh, bepaalde codes ook, hè? Bijvoorbeeld, een man slaat geen vrouw. Je schiet niet iemand in zijn rug... en je schopt niet iemand die weerloos op de grond ligt. Klopt dat? Uh, in normale omstandigheden zouden dat inderdaad de codes zijn. Oh. Helaas, het is altijd zo met geweld, op het moment dat het uitgevoerd wordt... of in de praktijk wordt gebracht, is dat die verrekte praktijk niet weer wil meewerken. Dus ook met die uh, veiligheidstroepen daar in Egypte, ja, uh, dat geweld wat hun eigenlijk toepassing, dat ontstaat op de tekentafel... in de vorm van de geweldsinstructies die ze meekrijgen. Alleen ja, in dit geval ging het allemaal om een vrouw. Waarbij je dan ook ziet dat tijdens de, uitoefening, van de, tijdens de toepassing van het geweld... overschrijden ze andere codes. Bijvoorbeeld haar uh, bovenlijf kwam gedeeltelijk bloot te liggen. Dus hier de schoonvalligheid ontstaan om daar gelijk een, een kleed op te werpen... en dan paradoxaal genoeg weer gewoon verder te trappen. In dat geval werd duidelijk een code overschreden. En dat vond ik ook een hele goede actie van de vrouwenbeweging daar... om gewoon massaal in protest te komen de daags daarna. Omdat het wel duidelijk was dat daar uh, uh, of, uh, uh, ongeschreven codes overtreden werden. Want in zo'n uh, gewelddadige situatie is het uiteindelijk toch moeilijk... om je aan bepaalde codes te houden. Of ze nou wel of niet uh, uh, geschreven zijn. Ja, ieder leger, iedere uh, politiekorps... Uh, waar ook de wereld die krijgt zijn uh, geweldsinstructies mee. alleen... Vaak wil ik die praktijk niet mee werken. Ja, maar wacht even. Mensen, die zouden ook even naar de site moeten gaan. Dan kunt u ondertussen misschien rustig doen om even die beelden te bekijken. Kijk, als je daarnaar kijkt... Dan zie je dus echt mensen echt totaal weerloos op de grond liggen. Ja. Er gaat geen enkele dreiging van die mensen uit. Nee. Echt geen enkele. En daar wordt daarop ingehakt. Maar niet alleen dat. Dan is er eentje klaar. Die gaat dan weer uh, vervolgens door naar de volgende. Terwijl de rest erachteraan komt. En dan nog eens een keer begint te hakken. Ja. Dat je denkt. nou, Het, het lijkt wel een, een hoorde wolven die dit doet. En het lijkt wel of alle verstand weg is. Klopt. Ik denk dat, dat uh, op het moment dat je als uh, geweldpleger in zo'n situatie. En dan wordt misschien geautoriseerd. Dus met instructies om dat te doen. Het probleem is dat je gewoon opgaat in de, uh, in de groep waarbij je hoort. Zodat je verantwoordelijkheid die je nog individueel kan voelen... als je uh, met iemand die tegenover iemand staat... die verantwoordelijkheid die verspreidt zich over de groep. Oh. U denkt, als je dus persoonlijk zo iemand die uh, dat gedaan heeft... zou confronteren met die beelden, je vraagt... Ja, maar ja. is dit de bedoeling dat hij nee zegt? Ja, ik denk, dat denk ik wel. Oké. Okay. Bijvoorbeeld, uh, wat, wat ik echt veel schokkerende beelden eigenlijk vind... dat is mijn persoonlijke opvatting... Uh, het zijn die beelden van de uh, Occupy Movement... waarbij dus... Uh, uh, arrestanten op de grond zitten... terwijl daar een ploegje politiemensen omheen staat... waarbij één politieagent rustig met een busmees... elke arrestant afloopt en zijn gezicht vol spuit met die, met die rotzooi. Met de, traan, terwijl iedereen, de tra traangas, juist, traangasbusjes. Terwijl iedereen eromheen staat en gewoon niets doet. Niet ingrijpt. Dat gebeurde in Amerika, hè? Ja. ja Willem Post zit hier al. Kan je je dat dan herinneren, Willem? Ja, dat waren hele schokkende beelden. Ja. En vooral ook het contrast. Soms zag je van die lachende politieagenten... Ja. en dan opeens gingen ze over tot geweld. Ja. Echt, nee, dat niet... Maar, maar de... trekt, u, trekt u die uh, parallel? Hoe bedoelt u de parallel met, met, nou, met de... Ja, u u, u, u, u ja. spreekt niet voor niks over van Egypte naar... Uh, <laughs> u zei dat was nog schokkender. Ja, ik vond dat, dat schokkend, omdat... Uh, uh, dat, dat geweld wat daar in Egypte gebeurt, dat is al een roerige tijd. Ze, ze zitten bezig in een halve revolutie. Het is, mm -hmm. de, de machtsverhoudingen zijn niet bekend. Het is onduidelijk uh, wie aanspreekbaar is op zijn gedrag, door welke, door welke instantie. Dus het is dus daar een beetje een, een, een ongeregeld zootje, om het zo maar eens uit te drukken. Waarbij dus uh, de geweldstoepassing... Dan kun je niet dat, dat soort situaties tamelijk goed voorspellen wanneer dat zal optreden. Maar in dat geval van Amerika ja. praat je dus over geweld dat echt voor die tijd bedacht is. Dat is op ja. de tekentafel ontstaan. Dat is heel erg onschuldig. Ik ben bij die Occupy-beweging uh, bewe in New York geweest. Ja, om, de mensen zijn natuurlijk boos, maar het heeft iets van een camping. Hè? En zelfs in een zware sneeuwstorm toen ik er was, vond ik het zo vreedzaam. Ja. Echt indrukwekkend. En dan krijg je toch die, die geweldsescalatie. Ja. Meneer Gerritsen, wat bedoelt u met dit geweld is bedacht op de tekentafel? Dit geweld komt niet zomaar, niet zomaar aanwaaien. Dit, dit, dit maakt deel uit van een, een, een strategie. Zoals uh, uh, die men bedacht heeft om met die meestal vreedzame demonstranten om te gaan. Ik, bedoel, ik heb nooit gezien dat de Occupy Movement, dat bewegen uh, aanlangs daarvan, ook maar ergens geweld gebruikt. Niet in Amsterdam, niet in New York, niet in welke staat dan ook. Terwijl dat geweld wat tegen hun uh, instelling wordt gebracht. Is bedoeld om die ruggengraat van die beweging te knakken. Dat vind ik eng, omdat daar een heel. Een hele. Uh, uh, het is waarschijnlijk zo dat er een hele staf bij betrokken is die dit geweld sanctioneert. Maar wat van tevoren bedenkt: juist, we gaan met die traangasbusjes aanschaffen en dan gaan we dat gewoon bij die mensen in de ogen spuiten. En de, ook dat dat niemand daar dus op ingrijpt. We staan er gewoon bij te kijken en te kijken. Wie vangen... zou erop in moeten grijpen? Ik denk dat op het moment dat je met uh, uh, instanties te maken hebt... die met uh, geweld mogen toepassen... Hè? Het, het geweld behoort een monopolie te zijn van, van de staat. Op het moment dat je instanties hebt die geweld toepassen... moet je daar ook een mechanisme voor hebben... wat daar controles op kan uitvoeren. En die controles moeten ook daadwerkelijk leiden tot... Uh, uh, uh, veranderd gedrag. U bedoelt, uh, je stuurt een opzicht daarmee met een peloton-ME? Uh, uh, <laughs> nee, nee, ik geloof niet dat je dat... Nee, maar <laughs> dat goed, dat moet... is een beetje wat u suggereert. Nee, maar bedoel je, uh, ieder systeem heeft een check-and-balances. Uh, en dat heb je ook bij de politie. En de politie heeft uh, uh, ook de verantwoordelijkheid die hij moet afleggen... voor het eventuele geweld wat hij gebruikt. En het verbaast mij dat die mensen daar in Amerika, die, die, die, die, die troepen daar... dus klopt niet aangesproken worden op hun gedrag. Ja. Dat vind ik het enge. Is, is, zijn er veel uh, culturele verschillen? Want... Ik denk dat er zeker dat culturele verschillen bestaan. Omdat. Um, als je kijkt naar. Uh, geweld heeft ook te maken met, met een slachtoffer. Hè? Uh, uh, dat gaat helaas gepaard met slachtoffers. Ik denk dat er verschillen uh, bestaan. In. Uh, bijvoorbeeld wat de pijnperceptie die iemand heeft. Ik denk in landen waar in de, uh, de pijnperceptie anders is dan bij ons? Zodra wij een hoofdpijnje voelen, rennen we al naar uh, de medicijnkast om een uh, sprintje te slikken. Maar als je landen hebt waarbij die. Gevoeligheid voor pijn heel anders ingedeeld is, zul je ook zien dat het geweldstoepassing ook heel anders U, u bedoelt uh, dat ze in Egypte meer, beter tegenslagen kunnen dan in Amsterdam? Ik denk dat ze daar, uh, zich daar echt niet bekreunen om een uh, paragraaf. Oké. Okay. Nee. En maar maakt, uh, de, afgezien van die culturele verschillen maakt het uit voor een uh, slachtoffer, hè? want daar hebben we het nu ondertussen over, of het uh, geweld gepleegd wordt door een individu of door een instantie. Ik denk dat het een heel verschil uitmaakt, omdat uh, vaak is het zo. Stel dan eens een keertje voor dat, dat de ME hier in Nederland loslaat op een groepje demonstranten. Ja. Het probleem erbij is, is dat uh, het gedrag van die individu is, is tot op grote mate onvoorspelbaar. Maar in instanties dat gaat meestal om, om uh, een instituut wat wij vertrouwen. Dus daarbij heb je ook nog eens een die, die vertrouwensbrook die er is opgetreden. Maar als je ooit een keertje een parool hebt gehad van de ME, kijk je die mensen voert dan met hele andere ogen. Ja. En dat is, uh, denk ik, dat de, psych de, de psychologische schade nog wel groter kan zijn dan wat je fysiek ondergaat. Even terug naar de Egyptische situatie. Ja. Uiteindelijk, omdat die beelden op internet zo ruim gecirculeerd hebben... Ja. en omdat er veel op gereageerd is, heeft de, het leger in Egypte zijn excuses aangeboden. Ja, uh, voor wat het waard is. Precies. Want Aan de vrouwen... Aan de vrouwen. Alleen aan de vrouwen. Ja, dat is zo. Is dat zo? Ja. ja, dat is alleen aan de vrouwen gedaan. Maar dat kwam dus ook door... omdat die vrouwen gewoon massaal in protest, in protest gingen. Ik heb zoiets zelden gezien in de Arabische wereld... dat echte vrouwen... en ik vind het het pluim voor die, uh, voor die uh, mensen... die dat initiatief hebben genomen... Ik vind het geweldig dat zij nu eigenlijk je massaal een stem hebben laten horen. Van dit pikken we niet. Ja, maar het was ook zo uh, onterend. Want er zijn natuurlijk toch uh, in, in Egypte vaak vrouwen. Deze vrouw ook had een lang zwart gewaad aan. Ja. En dat was helemaal van de lichaam gehaald. je zag zo'n zo gekleurde BH. Een ja, ja, dat was ook. Dat was zo'n raar detail ook. En werd, later werd die lappen weer overheen gelegd. Er werd ook zo gesold met haar. Dus ik denk dat. dat... Uh, het, het, ja... Dat nou, dat nog heeft meegespeeld, dat, dat zij ook nog eens een keer uh, ontkleed daar lag. Dat was nog extra on ja, onterend, de, de, de, de, denk ik. Uh, uh, sowieso, als je daar de religieuze achtergrond bij betrekt... Ja. En dat je daar, uh... Meneer Gerrit, ze had ze eigenlijk iets kunnen doen. Die mevrouw. Ja. Op het moment dat ze dat op de grond lag. Ja. Nou. Of, kan je, of ben je echt totaal weerloos en uh, overgeleverd aan... Dus, uh, maar zoveel mogelijk klappen ontwijken, en dat is het. Nou, ik denk dat je, dat je in zo'n situatie... Uh, hoe te krijgen dat ik het zelf heb meegemaakt. Dat je het verstandig aan doet om gewoon muisstil te blijven liggen... en zien dat je, dat je wegkomt. Maar je kunt niks doen tegen een, een meute uh, losgeslagen orde troepen die... Nou, er wordt gezegd, als je in staat bent op zo'n moment... een van die mensen even in de ogen te kijken... en daar een persoonlijk appel op te doen... dat dat dat nog wel dat, eens dat wel helpt. Dat kan helpen, ja. Op het moment dat je er iemand uitpikt en je maakt het duidelijk... Dat, dat het gaat om die persoon, uh, Jantje pietje of Klaasje, die het aan het doen is... Uh, kan het helpen. Het om daarmee de ons... groepsdrang... Uh, ja, het werkt hetzelfde beetje dan als het bystanderseffect. By Alleen je keert dat om. Als je een groep mensen hebt die gewoon staat te kijken... hoe iemand anders aan het verdrinken is... of in elkaar geslagen wordt... en uh, die zullen niet geneigd zijn om te helpen. Behalve als je er eentje uitpikt en zegt... van die meneer in die rode jas, ik heb hulp nodig. Dan werkt het wel. Ja. Hoe komt het dat u persoonlijk gefascineerd bent... door het fenomeen geweld? Uh, ik heb vroeger gewerkt als portier. Mm -hmm. uh, naar mijn studie. En ik heb uh, vaak gezien hoe de... Nee, goed, als partij heb je eigenlijk dagelijks te maken ja? met geweld. U hebt er nog wel eens eentje het trappetje afgewerkt. Ja, dat was af en toe wel nodig, ja. <laughs> ja. ja. En ik vind, ik vind de, wat mij eraan fascineert aan geweld... is dat geweld heeft, heeft de neiging... dat als je daar een paar keer mee te maken hebt gehad... in het begin vind je dat erg wat er gebeurt. En op een gegeven moment begint dat steeds minder erg te vinden. En op een gegeven moment is, komt er een fase waarin dat geweld... Als Normaal wordt ervaren ja, ik bedoel, als, als pleger. Dan hebt u het nu over? Als... Ja, ja, ik denk. Uh... Ik weet niet of u ook veel geweld gepleegd hebt in uw verleden. Nou, als het even kon, niet. Maar bedoel je, krijgt er automatisch mee te maken. Omdat als je iemand aan de deur hebt die helemaal onder de spiet zit, of of mm. cocaïne heeft gebruikt, of wat voor hem dan ook, dan kun je niet mee in discussie treden. Niet in een racistische dus je je normen en je waarden vervagen in recordtempo. Of is dat niet zo? Ja, geweld heeft, heeft de neiging dat het. Uh, uh, op het moment dat het als iets normaals wordt gezien... normaal wordt wo wo wo wo ervaren... op een gegeven moment kom ik zelf ook tot ontdekking... van verrek, ik gebruik hier de hele tijd geweld als portier. Of heb je met geweld te maken? En dat wil ik gewoon niet. Ja. Maar ben je daar dan wel aanspreekbaar op achteraf? Uh, uh, van: hey, Kijk eens even naar je eigen gedrag. Of is dat zo dat het een redelijk onomkeerbaar proces is... en dat je blijft kijken naar de manier... waarop je in je escalerend gedrag al zit? Ja, ehm... Um... ...op aanspreekbaar zijn. Natuurlijk ben ik de verantwoordelijke voor degene die dat geweld heeft toegepast. Ik denk op dit moment niet. Op het moment dat zoiets gebeurt... ...kun je alleen maar reageren uh, uh, met proportioneel geweld op dat moment. Maar je zit zo in aan het stroom ...dat je op een gegeven moment ook terecht kunt komen in de fase... ...waarin je dat heel moeilijk kunt doseren. En dat wordt eng. Ja. En uh, hoe beoordeelt u de, die beroemde... Uh trap tegen de doelman van wat was het AZ uh, waar iedereen Kieper het over had Estherban. ja ja dat was ook een kwestie in voorbeeld van geweld dat we deze week gezien hebben uit de mate veelvuldig becommentarieerd ja ik, ik heb die beelden gezien ik vind het toch wel een beetje een vreemde situatie want die jongen die daar op die keeper losstormde als dat bedoeld was die actie om die keeper schade te brokken uh, fysieke schade te brokken dan was hij helemaal verkeerd bezig ja, ja een... hij uh, was hij gaf zo'n halve trap uh, hij was of, of Lazarus of onder de ja. invloed van uh, veel spul. Ik bedoel, handig deed hij het niet. En ik vond de, de actie van de keeper vond ik heel erg begrijpelijk. Want op dat moment, als je in zo'n situatie bent... Ja, dan moet je jezelf wel verweren. Ja, maar hij trapte die... toch ook door toen, toen die jongen op de grond Ja, Ja, maar, grond, heb, maar dat komt omdat je in die roes zit. Ik bedoel, geweld heeft, heeft de neiging dat, dat het uh, ja. uh, uh, roes aanmaakt. En hij krijgt eigenlijk van de, uh, de publieke opinie... krijgt hij ook gelijk daarin. Hè? Die doelman. Ja. Ja. Nee, goed, Het is natuurlijk een, een, een absurde situatie. Ik bedoel, uh, het kan me ook wel beelden herinneren dat, uh, dat er met messen werd gegooid naar voetballers op het voetbalveld. Ja, wat moet je doen met, met uh, dat soort. Het is een heel uh, laf, hè? dat je iemand in zijn rug aanvalt. Ik denk dat dat ook de mensen wel beïnvloedt in hun mening. Ja, okay. ja. Maar ik, ik geloof niet dat het echt als een aanval bedoeld was. Ja, dat, dat, dat nou, stond begrijp ik uit allerlei berichten. Oh. Toch? Nou ja. Uh, u houdt zich de laatste tijd, begrijp ik, vooral bezig met het werk van uh, sociaal psycholoog Zimbardo. Hè. Die heeft dat bekende Stanford Prison Experiment uh, bedacht. Ja. Uh, waaruit blijkt dat eigenlijk iedereen in principe. in de juiste omstandigheden geneigd is tot geweld. Ja, er zijn niet eens instructies voor nodig. Hoe de omgeving die speelt daar een hele grote rol in. Ik bedoel, als je de foto's ziet van de Abu Ghraib-gevangenis... en ook weet hoe dat hoe ingericht was... dan is het uh, eigenlijk is ook weer zo dat geweld. dat is ook weer op de tekentafel ontstaan... omdat uh, Roemsveld heeft, heeft de Abu Ghraib-gevangenis zo ingericht... naar het uh, idee van een blauwdruk van het Stanford pussen experiment Dus uh, de bewaarders daar die krijgen geen enkele instructie mee om te gaan martelen... Of om geweld te gebruiken. Maar gewoon de omstandigheden waarin die Amerikaanse soldaten daar verkeerden. Ze draaiden 72-uur-diensten, ze lagen voortdurend onder mortiervuur. Abu Ghraib heeft een hele hoge toren, staat in het midden. Iedereen kan zich daarop inschieten. Dus die mensen die zaten daar in een constante barrage van uh, mortierscheven die om hun oren vlogen. Daarbij was het ook natuurlijk, Abu Ghraib, dat. Heel veel diensten liepen daar elkaar heen... dat burgers militaire opdracht geven om handelingen uit te voeren. Dat is, dat is een absurde situatie. Oh. En die mensen die waren zo totaal afgepijgerd dat ze op een gegeven moment dachten dat ze een geintje konden uithalen... Ja. met gevangenen door ze aan, aan de ketting te leggen. en door ze de, de, de, de, uh... Je hebt daar natuurlijk wel een, zelf een bepaalde uh, verantwoordelijkheid in. Maar ik denk dat je voor ook vooral moet kijken als schuldige partij... van welke krankzinnige geest... Vind je zinloos zoiets. En, en, en uh, ik weet dat bijvoorbeeld bezig is bezig met een rechtszaak... tegen zowel Bush als Cheney als Rumsfeld. Juist omdat ze zijn experiment daarvoor misbruikt hebben. Ja. Maar het zit dus in onze allen. Als we maar op de juiste manier... De... Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat... dat, uh, uh, uh, dat soort omstandigheden 80% van ons... geneigd is om uh, geweld te gaan gebruiken. En een belangrijke factor daarbij is angst. Angst. Um... Ja, die Amerikaanse soldaat, u vertelt net in wat voor positie die zaten. Ja, maar ook, ook, ook, de keeper, uh, ja. die, die is bang. De, de Egyptische politiemensen, je ziet natuurlijk dat er een stenenregen op ze komt. Tuurlijk, de factor angst veroorzaakt die, kan, die toch? Die kan, de, de, de angst is niet eens nodig om dat geweld te laten ontstaan. Angst de, de, de, bij die keeper en bij al die andere situaties was dat iets wat bijkwam dat natuurlijk ook in de Abu Ghraib gevangenis dat lijkt me ook een hele enge uh, omgeving. Maar wat Zimbardo liet zien in het experiment... is dat het ook kan optreden zonder dat er sprake is van angst. Zonder dat er sprake is van autoriteit die iets aanstuurt. Wil je nog iets zeggen, Willem? Nou ja, uiteindelijk moet iedereen opereren binnen de rule of law. En Hillary Clinton, de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken nog... Hmm. die heeft de Egyptische premier woedend opgebeld van de week... En Daarop aangesproken. En natuurlijk, Amerika geeft ook financiële steun, ja. krijg je dat soort elementen. Maar ja, dat is misschien toch wel een soort van reddingsboei bij dit alles. Goed, we sluiten het onderwerp af. We gaan door met Willem. Hartelijk dank, wetenschapsfilosoof Rijn Gerritsen... met de beschouwingen over geweld. Want ja, we gaan door met Willem, hè? Precies. Zo tegen het einde dank van, van het jaar wordt er... Nou ja, dat kan u nu nog gaan zien dus de komende week. In ieder geval wordt er overal teruggeblikt en ook vooruitgekeken. 2012 wordt onder meer het jaar waarin Amerika, de Verenigde Staten... dus een nieuwe president gaat kiezen. Wij kijken vandaag nog een stapje verder vooruit. Uit, want in 2016, dan wordt het pas echt interessant. Tenminste, dat denkt Amerika-deskundige van het Klingendaal-instituut Willem Post. Heeft eens een glazen bol gekregen en gaat <tie> ons bijpraten. Je noemde de naam al Hillary Clinton ja, ja. enzovoort. Vertel, wat is er aan de hand? Ja, nou ja, het is, het is een, een lang verhaal. Misschien moet ik even beginnen bij uh, 2008. We allemaal nog weten, die spannende verkiezingsstrijd mm. tussen Hillary Clinton en ja. Barack Obama. En dat ging heel lang door. We weten allemaal. En ze hoe... hadden oorlog daar, hè? Ja, ze, ze maakten elkaar uiteindelijk echt verrotte vis uit. Met name Hillary en Bill hè, richting Obama. Want ja, Obama stond dan toch steeds ja. net iets voor. knarsens moesten de Clintons dat aanzien. Want ja, de Clintons kunnen in principe natuurlijk niet verliezen. De politieke familie van Amerika met met de familie Bush, maar dat is weer een ander verhaal... Nou. Uiteindelijk moet je ook nog wel even weten... dat in de zomer van 2008, toen het allemaal afgelopen was... en dat klinkt een beetje raar... zowel Obama als Hillary 47% van de Amerikaanse kiezers achter zich hadden. En dat is opgeteld natuurlijk 94%. Mm -hmm. Er is altijd nog wel iets van een marge van mensen die niet goed gestemd hebben... of op een, op een hele andere kandidaat. Uh, dan zou je zeggen, god, ze zijn gelijk geëindigd. Het is zelfs zo dat Hillary iets meer Amerikanen achter zich had... He? Maar je wint de verkiezingen uh, aan de hand van de staten. Dus Obama ja. had iets meer staten. En werd, ik zeg het nu maar even heel simpel. Werd uiteindelijk de president. Ja. Ja, dat was natuurlijk uh, wel haast onacceptabel voor de Clinton-familie. En nu gaat het verhaal uh, dat een goede vriendin van de Clintons, maar ook van Barack Obama. Die heeft gezegd van... Nee, natuurlijk is dat een overleg in de Democratische Partij. Ik sla dat nu allemaal maar eventjes over. Ja. Maar een, een interessante een politieke dame... Uh, waarvan de naam nog steeds niet helemaal bekend is, uit Georgetown. Dat is zo'n politieke wijk, prachtige herenhuizen, van die Victoriaanse huizen. Grote gasvelden. <laughs> ja, en veranda's, hè, waar ze ook allemaal huizen hebben, die senatoren. En, en de Kennedys ooit, en nou ja, Melan Albright. Uh, in, die, in die wijk heb je veel van die politieke salons. Nou, en, en die dame die ik net even noemde, die vriendin van Biden... die heeft gezegd, wat we moeten doen is ja, toch uh, Barack en Hillary bij elkaar brengen. Ze krijgen mijn herenhuis voor een avond. Dat is één personeelslid die je heel erg kunt vertrouwen... Die blijft achter. Ik ga naar een vriendin toe. Dat huis is voor hun. Wat is er toen gebeurd? Barack Obama werd achtervolgd... door journalisten. Uh, dat verhaal is inmiddels ook wel in de Amerikaanse pers verschenen. Uh, wat gebeurde er? Ze gingen naar, naar, naar het vliegveld in Washington. Hoe gaat het met een presidentskandidaat... die dan nog moet ge worden geïnaugureerd? Dus hij was nog niet echt de president, maar toch. Uh, de journalisten gaan het vliegtuig in. Ze zouden naar Chicago gaan, naar de stad van Obama. Als allerlaatste zou dan... Obama instappen, dat is hè, de gebruikelijke gang van zaken... tot verbijstering en woede van de journalisten. Nee, hij dat niet? Nee, nou, die deur die klapte dicht... Een beetje een lullig gevoel als je daar zit in dat vliegtuig. On the way to Chicago. En Obama ging naar Georgetown. Ja. Hele avond met Hillary gepraat. En nu zou het volgende zijn afgesproken. Zou, hè? Nou ja, een, een We zijn Deelkans... er niet bij geweest. Nee, kijk. Ik heb van de week in mijn uh, coller voor het Financieel Dagblad ook gezegd... het is vooruitblikken, het is speculeren. Ja. Ik heb het nu uit een aantal bronnen gehoord. Van een Nederlandse stagiair, bij een van de politici... van een paar Amerikaanse lobbyisten. Van een enkele journalist ook. Ja. Nou. Een deel, een deel van het verhaal ja. is al wel uitgekomen. Want ze hebben daar afgesproken. We begraven de strijdbijl bij de open haard. Glaasje ja. erbij. Um, uh, en Hillary werd de minister van Buitenlandse Zaken. voor de komende vier jaar vanaf 2008 gerekend. Ja. De economie ging toen natuurlijk al heel slecht. Voor Hillary natuurlijk aantrekkelijk. Want minister van Buitenlandse Zaken. dan ben je een beetje buiten Amerika. Ja. Dit is de meest reizende minister van Buitenlandse Zaken. die we ooit gehad hebben. Binnenkort zit ze aan de één miljoenste kilometer. Onverstelbaar, hè? onvoorstelbaar. Ik um, dacht reizend, dat, ze de, dat haar ster reizend was. <laughs> nou ja, en ze, heeft, ja. ze is de meest succesvolle, Amerikaanse, meest populaire Amerikaanse politicus. Ze zegt zelf in interviews... Nou ja, dat komt natuurlijk ook wel omdat ik wat meer in die lulte zit. Vaak buiten maar ze doet Amerika. het goed. Ja, ze doet het. Ja. Ze, heeft, ze heeft de bewondering van... Heel veel Amerikanen, ja. maar niet alleen maar van Amerikanen eigenlijk over de hele wereld. is. Ze, ja. ze heeft star power. Maar wat gebeurt er? Zij is vier jaar eh, dan nu minister van, van Buitenlandse Zaken. Ja, de deal zou ook gesloten zijn. We zijn aan het speculeren, maar je kunt het wel rationeel beredeneren. En dat vind ik wel het aantrekkelijke van deze uh, nou, min of meer toch uh, voorspelling. Uh, ja, je kunt dan in 2012, Joe Biden is de vicepresident... Haar geruchten, dat hij toch misschien een stapje opzij moet doen. Je ververst het team ook wel eens. Als Obama de verkiezingen wint, want daar valt of staat het natuurlijk wel mee. Men moet natuurlijk positief denken vanuit het Obama-Clinton kamp. Ja, als Hillary nu eens de nieuwe vicepresident wordt. En dan moet je nagaan jongens. Rationeel beredeneerd. Als je een ticket, zo heet dat dan, krijgt. Ja. Nu, in de komende verkiezingscampagne. Obama, Hillary Clinton. tegen ja, jeetje jongens, tegen wie? Die Republikeinen Republikeine. maken er een zootje van, Ja, Willem. het is één grote badkuip met ja. van die duikelaartjes. we ja. hebben gehad. Eerst was het Michelle Beckman, die heel erg opkwam. En toen was het Rick Perry, de gouverneur van Texas. Toen die, die pizza-man. Lachwekkende fouten maakt Herman Kane. Een geweldige spreker. Die ook de ene blunder naar de Imagine andere Imagine there's beging. no pizza. Ja. <laughs> <laughs> nou, Romney heel sterk. En nu is het weer Gingrich. En het laatste nieuws is Ron Paul. Dus rationeel zou je kunnen zeggen... oké, okay, als je dan in 2012 Biden, die ook wel redelijk populair is... maar toch, ja, Hillary, hè? als je die dan op die ticket meeneemt... en zij wordt vicepresident... en Biden wordt de minister van Buitenlandse Zaken. Want die heeft ook dat profiel, mm -hmm. dat is een buitenlandexpert. John Kerry zou het ook nog kunnen worden. Wat gebeurt er dan in 2016? Ja, Obama mag niet meer herkozen worden. Nou, wie kan nou... Winnen in 2016. Laat maar raden, Willem. <laughs> ik moet even de tijd hebben. Maar, nu. maar, maar, maar Willem, <laughs> luister eens: Maar dat er drie keer achter elkaar een, een democratische president gekozen wordt, volgens mij gebeurt dat nooit. Nou, ja, dat, is, dat is natuurlijk een unicum. Hè? Maar ja, goed. Eh, wie kan. Wie kan dat hebben dan? Ja, kijk, nu, je ziet ook wel, dat vind ik ook wel een les van al die campagnes, het echte politieke talent. Dat je zegt, kijk maar eens bij die Republikein, dat is een grote partij. Dat dit soort mensen komen bovendrijven, is eigenlijk een hele treurige zaak. Dus politici van het kaliber, uh, Bill Clinton, Barack Obama en Hillary Clinton. Ja, die, die absolute top, dat is dun gezaaid. Is uh, Hillary dan niet te oud voor een president? Nou ja, uit, goed, dat eigenlijk. is natuurlijk de andere kant van het verhaal. Ze is nu 64. Je kunt ook zeggen, nou, als je 68 bent over vier jaar. Ja, ja met al die ervaring. Want ja, nogmaals, het cv van haar is dan first lady geweest, senator geweest... minister van Buitenlandse Zaken geweest. Fantastisch uh, natuurlijk. vice he, Dus je kunt natuurlijk zeggen, misschien wel onzin. He. Maar het is rationeel een aardig uh, scenario... wat wordt geschetst... Uh, en wat je nu in de Amerikaanse krant ook wel tegenkomt... moet er ook wel bij zeggen, er gebeuren gekse dingen. Hè? Het laatste nieuws op dit gebied is eigenlijk dat in een achttal Amerikaanse staten... waaronder een paar van die swing states die alle kanten uit kunnen gaan... Pennsylvania bijvoorbeeld en Michigan... Eh, daar krijgen mensen nu, <laughs> ja lach niet, smiddags om vier uur een zogenaamde robocall. Dat wil zeggen dat je door een of ander automatisch apparaat wordt gebeld... en dan krijg je een... Uh, iets wat op Hillary Clinton lijkende stemtoren. Dat het toch prachtig zou zijn als Hillary voor president nu al zou gaan. Nou, is dat misschien vanuit de Republikeinse Partij geïnitieerd om, om wat verdeeldheid te zaaien. Dus het is een maar bizarre... dat is toch ondenkbaar dat zij nu al. Uh, <kliek> nee, dat zou echt uh, hoog verraad zijn. Dat zou alleen maar kunnen als Barack Obama uh, helemaal in elkaar dondert. Maar wat zien we de laatste tijd? En dat is natuurlijk ook een pikante situatie... met bijna 9% werkloosheid. En we kennen alle andere en... economische problemen in Amerika. Obama doet het nog niet zo slecht. En dat komt natuurlijk ook omdat die republikeinen... Ja, de een na de ander dus door de mand uh, ja. vallen. Obama klimt wat in de opiniepeilingen. Ja, en heeft inmiddels in de afgelopen vier jaar... in buitengewoon moeilijke omstandigheden, drie jaar moet ik zeggen... Ja, ook wel het een en ander bereikt. Buitenlands gebied, veiligheidsgebied, belaar uit te Er Zit er toch ook niet in een heel groot deel wishful thinking in? Uh, ja, daar, daar denk jij <laughs> mij van, hè? Ja. Ja, nou, ik, vind, ik, ik vind, als je het rationeel kunt beredeneren... vind ik ja. het wel interessant. Ja, ja, en ik moet je ook, misschien moet ik er dit oh. bij zeggen. Ik probeer me altijd wel in te leven in beide kanten. Ik vind dat ook echt een verplichting. Maar als je het vanuit Nederland kijkt, vanuit ons belang... is de buitenlandse politiek belangrijk. Ik liet even geleden het woordje... of de zin de rule of law vallen. Ja. Als ik zie hoor wat republikeinse kandidaten zeggen... over internationale betrekkingen en buitenlandse politiek. En dan trek ik er aardig wat van af. Voor de bühne is het vaak gebruikt natuurlijk. Maar dan kun je het wel vergeten met samenwerking... en het strafhof in Den Haag, waar Nederland voor staat. Dus ons Nederlandse belang... Ja, dat is mijn ook mijn belang. Ik denk, nou ja, jeetje jongens, het zal toch niet te hopen zijn... dat we zo'n zeer, zeer conservatieve republikein in het Witte Huis krijgen. Want dan gaan de spanningen op internationaal terrein wellicht toch wel een beetje toenemen. Maar stel u dat Amerika en Hillary Clinton de eerste vrouwelijke president zou krijgen? Ja. Uh, met dat scenario. Denk je dat het ook zou leiden tot een wezenlijke uh, verandering in de politiek die zij gaat uh, bedrijven? Nou ja, ik denk dat uh, daar wel iets heel mooi symbolisch vanuit gaat. Je merkt ook Hillary. Hè? Nou, ik doe al even een telefoontje richting Egypte. Wat toch vooral bedoeld was voor de Egyptische vrouwen. Zij is natuurlijk een voorvechter van vrouwenissues. Maar zij, dat viel vier jaar geleden ook op, Ze een geweldige dossierkennis, ook als het gaat om hele andere zaken. Dus ik denk dat het verschil man-vrouw... Ja, republikeinse tegenstanders zullen zeggen... hoezo, vrouw, Hillary is een vent. Hè? Het is een manwijf. staat een beetje haaks op al die ja, wat meer conservatieve familiewaarden. Hè? Stand by your man, dan krijg je dat hele verhaal natuurlijk. Nee, maar, maar Hillary, uh, ik denk niet zozeer dat het direct gezegd zal worden... natuurlijk formeel de eerste vrouwelijke president... maar dat ze daarop zo zal worden bekeken. Nee, dit is een, uh, een zeer ervaren uh, Amerikaanse politicus. Willem, hartelijk dank. We zullen het er nog vaak over hebben, denk ik. En dan gaat ze, als de president is, gaat zijn een affaire beginnen... met een hele leuke stagiair. Ja, ja. nou, dus, het <lacht> is een nou Ja, braak, ja. ja. Nou, Ach, joh, Mieke, het was toch een politiek huwelijk hè? Als we nou <lacht> toch een beetje zo aan het terugblikken en vooruitblikken zijn. Hè? <lacht> Misschien is het allemaal onzin, maar het is toch iets... wat in de Amerikaanse pers nu wel wordt opgepikt. En uh, nou, dat is toch een, Het is toch een aardig verhaal aan het eind van het jaar. Leuk. U hoorde Amerika-deskundige Willem Post van het instituut Klingendaal. Het ging dus over... Het eventuele presidentschap van 2016. Meer informatie om te vinden op nieuwshow.nl. Merry Christmas, ladies. Merry Christmas, Mr. Bublé. Are you ready to sing a little jingle bells? Yes. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh Dashing through the snow in a one-horse open sleigh All the fields we go, laughing all the way Bells on bobtail ring, making spirits bright What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight Single bells We are dashing in a one-horse open sleigh. One horse. Open oh, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in one horse open sleigh. Jingle bells, jingle bells, en dan komt het dat uh, oude beest aan, uh, scheuren, geloof ik, met een, hoe heet zo'n ding, sleder achteraan? Nou ja, spannend allemaal, gezongen door Weet Michael Bublé. De... Ja, jingle bells. Ja, dat zijn die belletjes aan de slee van, uh, Precies. van de kerstman. ja, ik moest eventjes... Uh... Goed. Um, en die wordt getrokken door rendieren. Oh, dat rendieren. Beton... Ja, ja. Ah. Okay. Of vandaar dat zie hier met die rendieren dingen lopen. Uh, ja. Ja. Precies, ja. Onze koffiedames hebben Kijk. rendieren dingen op hun hoofd. Van die leuke rode ja, de dagen. <laughs> ja, het klopt allemaal. Goed, we gaan het over iets heel anders hebben. We gaan naar uh, de Arabische landen. Ik begin met een citaat. Als u haar van het vliegveld haalt, is ze uw slaaf de komende twee jaar. Pakt u haar paspoort af en sluit haar op in uw huis. Anders vertelt zij alle familiegeheimen aan de buren. Dit kreeg de kerstverse dokter Antoinette Vlieger te horen... van een bemiddelingsbureau in saoedi arabië toen zij zich in verband met haar promotieonderzoek voordeed als een expert die een dienstbode zocht. En de bovenstaande is exemplarisch voor de manier waarop men in Arabische landen aankijkt tegen en omgaat met de ongeveer 2 miljoen vrouwen uit Indonesië. India en de Filipijnen die daar als dienstbode gaan werken. Dat concludeert Antoinette Vliegen. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, gefeliciteerd met de, met de promotie. Dank u. Ja, er stond een grote foto in de krant. met een. <lacht> uh, ja, u, u weet wel hoe u die publiciteit moet halen, want u dacht, ik ga mij zullen in zo'n abaya. Dat is zo'n heel lang gewaad. Nou, ik had er zelf eerlijk gezegd helemaal niet over nagedacht dat dat een politiek statement zou zijn. Mo. Ik had die abaya zien hangen in een galerie en hij was zwart met oranje, Dus Ik vond hem prachtig. Ik dacht, die trek ik aan. Ja. En toen ik van een journaliste hoorde hoe ze reageerde, toen pas kreeg ik door dat dat kennelijk iets betekende. Ja, wat... En zij heeft het aan iedereen doorverteld. En wat betekent het dan? Nou, dat, uh, ik trok dus volgens haar een vrouw onderdrukkend uh, kledingstuk aan. En ik begon te lachen en zei, ja maar kledingstukken onderdrukken helemaal niemand, dat doen mannen. Um, dus ja, als je een probleem hebt met de abaya... dan moet je vooral een probleem hebben met de mannen... die een vrouw dwingen om zoiets aan te trekken. Maar als een vrouw het zelf gewoon een mooi kledingstuk vindt... wat is dan het probleem? Nou ja, dat geldt misschien in, in, in uw geval. Maar ik denk dat dat keuze van de kledingstuk niet in alle landen voor vrouwen een vrije keuzes? Nee, dat klopt. Dat is het in Saudi-Arabië ook zeker niet. En daar moest ik ook, mm -hmm. uh, daar heb ik dus zelf ook drie maanden in zo'n ding rondgelopen. Maar in de Emiraten bijvoorbeeld zie je dat vrouwen vrij zijn om andere kleding aan te trekken, mm -hmm. inmiddels. En er veelal juist voor kiezen om hem aan te trekken. Is het gezichtsbedekkend, die abaya? Uh, bij sommigen wel, bij anderen niet. De, de abaya is gewoon een jurk tot, tot je nek, zeg maar. Mm -hmm. En daarboven kun je dan of alleen een sluier dragen, of. Helemaal niks Of een uh, nikap. Een nikap is zo'n ding waarbij je alleen nog maar de ogen ziet. Ja. U heeft zeven maanden uh, gereisd in de Verenigde Arabische Emiraten, Saoedi-Arabië. Ja. Op zoek naar de werkelijkheid achter de, nou, volgens mij wel twee miljoen uh, Aziatische dienstbodes ja. die daar werken. En waar soms de verhalen die naar buiten komen redelijk gruwelijk zijn. Nou was het maar soms, helaas is het heel erg vaak. Um, in eerste instantie was het heel moeilijk om die dames te spreken te krijgen... want ze mogen helemaal niet naar buiten. Um, ja, en om ze dan te interviewen, dat is niet zo makkelijk. Dus ik ging wel naar allerlei opvanghuizen... maar dan spreek je juist alleen maar de vrouwen die uh, weggelopen zijn... en daar meestal een hele goede reden voor hadden. Dus ik dacht, ik wil een beetje beter zicht hebben op hoe vaak dit nou misgaat. En daarom ben ik op een gegeven moment naar Manila en Jakarta gevlogen. En daar ben ik gewoon gaan wachten op vliegtuigen uit Riaat... Um, en als je dan een veel grotere groep spreekt, dan merk je dat er inderdaad vrouwen tussen zitten die blij zijn met hun werkgever. Maar dat zijn er helaas maar heel weinig. En waarom was u daar zo nieuwsgierig naar? Waarom ik dit nou, onderzoek ja, ja, ben, ja, dat is ja, dus eigenlijk ja. de vraag. Nou, dat was meer toeval, want ik... Ik was ooit begonnen met een ander onderzoek toen mijn promotor plotseling overleed. Ik werd doorgeschoven naar een andere hoogleraar... en die kreeg net het verzoek binnen of die niet een jurist beschikbaar had. Dus het was eigenlijk toeval. Ja, en uh, wekte we, we dat nooit argwaan als, als u daar kwam om, om bij bemiddelingsbureaus langs te gaan en zo? Dacht ze van, hé, hey, waar is die vrouw <lacht> mee bezig? Nou, die, uh, die bemiddelingsbureaus die heb ik op een gegeven moment niet meer verteld dat ik een onderzoeker was. Officieel hoor je als wetenschapper iedereen te vertellen dat dat zo is. Maar na de eerste ben ik daarmee opgehouden, want de eerste reageerde direct met... Mevrouw, weet u zeker dat u levend naar huis wil? Um, toen ben ik nog een keer gaan wet, uitleggen... Werd dat, wet, dat letterlijk zo gezegd? ja. Echt, het waar? is echt menshandel. Daar gaat verschrikkelijk veel geld in om. En, en waar werd het Jan concreet voor gewaarschuwd? Um, nou, dit was een, uh, een uitzendbureau in uh, Indonesië. En die meneer die had mij net uitgebreid verteld... over hoe goed die zijn dames voorbereid op het werk in Midden-Oosten. En ik dacht, nou, dat wil ik wel even checken dan. Dus ik had iemand zijn agency ingestuurd... die zichzelf voordeed als werkzoekende om te kijken mm -hmm. wat haar verteld zou worden. Nou, daar kwam een heel, heel ander verhaal uit. Dus de volgende dag belde ik hem op um, om zijn reactie daarop te vragen. En toen zei hij, weet u zeker dat u levend naar huis wil? Mm. Toen, uh, Schrik je heb... wel? Ja, dat is even schrikken. Maar ik heb wel vaker dat soort dingen naar mijn hoofd gekregen. Een politieman die zei, uh, mevrouw, begrijpt u wel dat uh, mensen die het werk doen... wat u doet, dat die normaal in de woestijn verdwijnen? Mm. En, uh, maar goed, u deed zich dus voor als een vrouw die een dienstbode zocht. Dat, dat werkt het best. Op het moment dat ik die agencies in Midden-Oosten binnenging, ja. Ja. In... Het was ook heel geestig, want ik, had, ik mocht daar natuurlijk niet auto rijden in Soudira. Nee. Ja? Dus ik had een chauffeur. En die chauffeur die had inmiddels wel ongeveer door wat ik aan het doen was. Volgens mij klussen die ook bij voor de geheime dienst. Ze doen een hoop chauffeurs daar. Maar die vond dit wel een leuk onderdeel van mijn onderzoek. En die ging zich dus helemaal opstellen als mijn mega onderdanige uh, chauffeur. En die ging helemaal op in zijn rol. Er kwam echt een acteur in hem naar boven. Hm. Dus wij hebben het met z'n tweeën... Ondertussen rapporteren die waarschijnlijk aan de politie. Waarschijnlijk wel, ja, dat gebeurt heel veel. Bent u niet in de problemen gekomen? Hè? Nou, um, ik denk dat er. Ik, ik heb er geen bewijs voor, maar ik denk dat er op de achtergrond iemand was die mij uh, beschermen en mijn gang niet gaan. Ja. Ik heb van tevoren... Kijk, officieel mocht ik het land helemaal niet in. Vrouwen onder de 45 die niet getrouwd zijn... die zijn een gevaar voor de sociale orde of zo. Vooral als je blauwe ogen hebt, gevaarlijk, hoe? Uh, dus officieel kon ik helemaal geen visum krijgen. Maar ik heb het wel gekregen nadat ik een brief had geschreven... Met het verhaal van, ja, weet je op het moment horen wij heel veel over die dienstbodes... en wat er allemaal misgaat. En nu denken allerlei mensen dat het komt door de islam. Volgens mij niet. Geef me nou een kans om uit te zoeken wat het wel is. Aha. En ik denk dus dat er iemand op de achtergrond toen gezegd heeft... laat er de gang maar gaan. Maar nu even over die werkomstandigheden. Oh, ja. Hoe ernstig zijn die? Heel dat, erg. Is, uh, dat zijn gemiddelde, ja, gemiddelde werkdagen van 17 uur per dag... Je bent 24 uur per dag onkol, 7 zeven dagen per week. Uh, je hebt een contract voor twee jaar. In die twee jaar mag je niet naar buiten. Uh, dus heel veel vrouwen zijn, zijn gewoon kapot moe van het werken. Uh, in Saudi-Arabië is er gemiddeld één dienstbode per gezin. Nou, Die gezinnen zijn heel groot. Veel kinderen, ouders er nog bij. En een huis schoonhouden in de woestijn is, is geen grap. Um, dus dat is heel erg veel werk en met name tijdens de ramadaan, als er dus s nachts nog allerlei feesten worden gehouden, dan zie je dat er allerlei dienstbodens weglopen omdat ze gewoon uitgeput zijn. Nou, daarnaast zijn er heel veel problemen op het gebied van uh, salarissen die niet uitbetaald worden. Het is maar 200 dollar per maand, dus wij zouden zeggen dat is een koopje. Dat is universeel? Nee, dat hangt er vanaf hoe licht je huidskleur is. Dus hoe lichter je huidskleur, hoe meer je krijgt. Um, er is dus een soort hiërarchie dat de Filipina's over het algemeen... voor de kinderen zorgen. De Indonesische dames die mogen dan koken. En hoe donkerder je bent, hoe viezer het werk is wat je doet. Dus de dames uit Somali die poetsen de plees. Ja. Maar er zijn ook gevallen bekend van vermoorde dienstboders, hè? Ja. ja. Zijn dat uh, uit de hand gelopen uh, mishandelingen of, of voorbedachte raden? Is het daar, uh, nou, dat zijn er echt bekend? honderden per jaar, helaas. Um, en... Wat daar precies gebeurt, dat is niet duidelijk, want niemand onderzoekt dat. Uh, er worden zelden werkgevers gestraft voor zoiets. En, en dat is het allergrootste probleem, dat die werkgever weet... dat hij met vrijwel alles wegkomt. Um, maar het zijn soms hele rare verhalen. Ik heb bijvoorbeeld één verhaal meegemaakt van... Een, een zoon werd ziek in de familie en de arts kon niks vinden. En die zei toen, nou dan zal het wel magie zijn. En toen zijn dus de, de, de dienstbodes finaal mishandeld. Gewoon omdat er een jongen ziek werd. Ja, dat kunnen wij ons niet meer voorstellen. Indonesië heeft er nog niet zo lang geleden een punt van gemaakt. Simpelweg ook na, ik geloof, een verdwijning of een dood van een van de... Dienstbodes. Ja. Hoe, hoe is dat daar aangekomen? Nou, dat doen ze eigenlijk uh, jaarlijks en altijd na de hard. Um, je moet bedenken dat ten eerste Indonesië dat geld gewoon heel hard nodig heeft. Oh. Het gaat om verschrikkelijk veel geld. Um, en Saudi-Arabië heeft een aantal drukmiddelen om te zorgen dat landen als Indonesië mond houden. Ze zeggen bijvoorbeeld: ja, als we jullie vrouwen niet meer mogen inhuren, dan hoeven we jullie mannen ook niet. Dat scheelt dan natuurlijk verschrikkelijk veel geld. En uh, als jullie moeilijk doen, dan krijgen jullie geen visa meer voor de hajj. En dat is voor een land waar de grootste moslimpopulatie op aarde woont... Is natuurlijk een verschrikkelijk dreigement. U vertelde net dat u ook uh, op vluchten terug uit Riyadh enzovoort... hebt staan wachten in ja. de Filipijnen en Indonesië. Ja. Uh, wij hebben ooit een keer het verhaal gehoord... Dat die mensen die daar vandaan komen. via speciale delen van het vliegveld. klopt. Af, dat klopt. Faal klopt. Dat klopt. afgevoerd worden. Ja. Om, om, om, om ja. ook niet aan de mensen te laten zien. in wat ja. voor schrikbarende ja, toestanden er is ze terugkomen. In, ja, in Indonesië is er een aparte terminal. Op die terminal heb ik uh, inderdaad gezeten. Die wordt gerund door uh, het leger. En uh, ja, het leger schudt voor zover mogelijk die mensen daar nog even een beetje leeg. Je mag bijvoorbeeld niet opgehaald worden door je familie... maar je wordt thuisgebracht en daar moet je dan flink voor betalen. En ze worden inderdaad op die manier weggehouden van de toeristen. Seksuele uitbuiting zal ongetwijfeld ook voorkomen. Heel veel. Ja. Zou nou die, die, dat proefschrift hè, dat er nu is... zou dat iets kunnen veranderen aan, de, aan die situatie voor, de, voor die vrouwen? Of is dat een ijdele hoop? Um, er zal op kleine schaal hier en daar misschien wel iets veranderen. Ik heb bijvoorbeeld een Saudi vrouw gesproken. die in eerste instantie zei: Wat is het voor ons in onderzoek? Huh? Um, maar toen ze het allemaal hoorde en las, toen heeft ze zelf een ticket geboekt naar Indonesië... om langs te gaan bij de familie van haar dienstbode. En heeft daar ook al haar vrienden over verteld. Dus op kleine schaal zal het wel iets veranderen. Maar op grote schaal zal er voorlopig niet zoveel veranderen. Want het probleem is dat het Midden-Oosten of de Golf... met name één grote anarchistische bende is... omdat die overheden geen enkele reden hebben om behoorlijk te regeren. Die hebben een onafhankelijke inkomstenbron... En die besteden hun tijd veel liever aan hun buitenhuizen op Ibiza met uh, Miss World. W wat zijn uw aanbevelingen eigenlijk? Overstappen op groene energie, dan gaat die olieprijs omlaag. <laughs> <Ja>. <laughs> nou, dat is, dat is inderdaad een, een, een redelijk korte weg, ja. Ja. Ja, ja. En zolang moeten ze nog wel even blijven afstoffen daar. Nou ja, veel aandacht eraan besteden. Want kijk, in de golf proberen ze wel over te stappen op, uh, op een andere industrie. Ja. Want die olie raakt natuurlijk op een gegeven moment op. Dus ze zijn nu heel hard op zoek naar, naar investeerders voor andere industrieën. Ja. En dan moeten ze toch de indruk wekken dat ze een, een normaal uh, land zijn met een, een goed rechtssysteem. Dus dit soort verhalen helpen wel dat ze toch iets gaan doen aan hun image. Hartelijk dank, Antoinette Vliega promoveerde afgelopen woensdag... dus in een abaya aan de Universiteit van Amsterdam... op een onderzoek naar de uitbuiting en mishandeling... van buitenlandse dienstbodes in Saoedi-Arabië... en de Verenigde Arabische Emiraten. Dank je wel voor je komst. Niet de Nederlandse kolonisten, maar... Portugese ratten zijn verantwoordelijk voor het uitsterven van de dodo. Het nieuwe bewijsmateriaal werd deze week gepresenteerd op een symposium in Amsterdam. En die onthulling kan worden bijgeschreven onderaan de lange lijst... van vaak tegenstrijdige onderzoeksgegevens... over een van de meest bekende, maar toch uitgestorven dieren. Aangeschoven zijn twee onderzoekers die volledig in de band zijn van het beest. De dodo dus, Perry de Leeuw, geohydroloog nou. en aardwetenschapper Kenneth Rijsdijk. Goedemorgen. Heer. Goedemorgen. Uh, ja, wij, wij, wij, of iedereen eigenlijk in ieder geval in Nederland dacht dat de Nederlanders het laatste beest op hadden gegeten. De VOC, hè? Ja. ja, dat is inderdaad een uh, wereldwijd verbreid uh, misverstand, <laughs> kunnen wij uh, melden. Uh, archeologen die doen op het eiland Mauritius, waar de Nederlanders de eerste bewoners van waren. Al uh, jarenlang onderzoek Nederlandse archeologen ja. op uh, de vindplaats van waar de Nederlanders uh, woonden. En daar hebben ze het slachtafval van onderzocht en er zat geen enkel dodo botje tussen. Yes. En wat is nu dan de nieuwe theorie? De nieuwe theorie is dat de Nederlanders ongewild ratten meenamen... maar ook apen uit Indonesië en, en honden. Ja. En nou ja, de dodo die kon niet vliegen. Dus die had zeg maar, in de miljoenen jaren dat hij leefde geen vijanden gekend... Uh, kon niet wegvliegen en was een makkelijk slachtoffer. En de eieren ja. zijn waarschijnlijk dus opgegeten. Hij legde de eieren op de grond. En, uh, door de ratten? Ja, door de ratten. Maar ik begreep dat het ook nog Portugese ratten waren. Er waren geen Nederlandse ja, ratten. Dat, dat, nee, dat is nee, dat wel dat zo tot. rustig te Ja, dat ja. is. Uh, ja. Het is toch zo? Er moet toch altijd een, nou, een buitenlandsteentje zitten eraan? De Portugezen ja. waren eerder uh, dan de Nederlanders. Dat is uh, heel goed mogelijk. Ja. Dus die ratten zijn waarschijnlijk door de Portugezen meegenomen. Wat zeggen ze in Portugal? Nederlandse ratten? <laughs> ja, dat is nog een, uh, een debat. Kijk, helaas. dat zijn ja. serieuze wetenschappelijke <laughs> vragen. Maar goed, uh, wie is, de, wie, he, wie is hier achtergekomen, als het waar is? Dat is een Brit, hè? Ja, dat is een Brit, Julian Hume. Dat is een uh, natuurhistoricus. En die uh, bestudeert eigenlijk de oude geschriften. Ook de Nederlandse, nota bene, uit de 17e eeuw. Uh, van de VOC. Maar hij heeft ook op basis van uh, oude kaarten uh, gezien... dat uh, de oudste kaarten van Mauritius, die waren van de Portugezen... En de Nederlanders hadden die op een of andere manier weer van de Portugezen gestolen, mm. tussen aanhalingstekens. En de Portugezen hadden hun kaarten weer van de Arabieren. Dus we zijn er nog niet helemaal uit of die ratten misschien al eerder door de Arabieren. Nee, of nou, maar is dit nog een gezaghebbende onderzoeker, die Julian Hume? Jazeker. Ja, hij heeft, uh, een paar jaar geleden heeft hij uh, The, World of the Dodo, Lost World of the Dodo uitgegeven in de Poison Rakes. Dat is een, uh, is een wetenschappelijk eerlijk. boek uh, met uh, honderden uh, uh, ver verwijzingen. Ja, maar goed. Oké, okay, die, die, die, hij zegt dus... nou, die ratten die hebben uiteindelijk die laatste dodo opgegeten... en niet die Nederlanders, maar... Ja. hij wil alleen maar het feit dat er uh, geen dodo-botjes zijn gevonden... De, de, op, op die plekken waar die uh -huh. Nederlanders zaten. Is dat dan het enige? Nou ja, hij werd ook de walvogel genoemd. Hè? Dus de Nederlanders die vonden hem niet, uh, niet te eten. Dat staat beschreven. Dus... Uh... Ja, kleine kans dat hij uh, daardoor is Je bedoelt, gestorven. het is eigenlijk onwaarschijnlijk dat de Nederlanders hem hebben gegeten? Nou, ze hebben hem wel gegeten, maar niet veel. Niet veel. De schildpadden waren veel lekkerder. En die zijn echt wel uitgestorven door, uh, doordat ze zijn opgegeten. Waar komt die fascinatie van de wetenschappelijke wereld toch altijd weer vandaan... <tacht> wat die dodo betreft? Ja. <tacht> Nou, het is uh, een combinatie, denk ik, van twee dingen. Het is het eerste dier waarvan wij als mens ons realiseerden... dat we een hele soort konden doen uitsterven. Waarvan we ons realiseerden, wij zijn de oorzaak van zijn uitsterven. Dat was in de 19e eeuw. En het tweede is Alice in Wonderland. En in dat boek komt ook een dodo voor. Ja. En in diezelfde tijd dat die realisatie plaatsvond waar notabene de doden centraal stond, verscheen een boek. Een populair realisatie, boek. wat bedoel je? Nou, dat wij als mens een hele soort oh, konden doen uitstrijven. Oh dat, ja, ja. dat was een hele belangrijke realisatie, want we waren er net achter... dat de soorten misschien niet geschapen waren allemaal op eilanden. Oh, daarom hadden we nog macht. maar net verwerkt, bedoel Juist, je? Juist, exact. Ja. En toen kwam Alice in Wonderland ook nog eens. En dat was een, uh, een wereldhit. Hè. Dat, was, uh, dat boek werd overal uh, in het Engelse Rijk uitgegeven. In India, Australië. Dus uh, die, uh, dat beeld van de dodo en de dodo zelf raakt op zo'n manier echt weer op beroemd. Dus het is geen toeval dat het weer een Britse wetenschapper is die zich weer nou, uh, over ah, die precies. dodo gebogen ja, heeft. Klopt. En um, is er eigenlijk ooit een compleet skelet gevonden van die dodo? Ja, er is één uh, skelet ge gevonden compleet, uh, en dat is zo'n 100 jaar geleden, en dat staat uh, nu in, in het museum in Mauritius. Waarom, waarom, maar zo weinig? Want ja. er moeten eindeloos van die beesten rondgeven. Ja. hebben. Nou wij, wij zijn zelf uh, met, uh, met het onderzoek bezig in Moeras Marasange, en daar uh, is vier Voetbalvelden groot. Het ligt vol met botten. En daar liggen ontzettend veel dode botten. Maar die liggen niet bij elkaar. Ja. Ja, dus sinds 2005 zijn we nou aan het opgraven. En, uh... en dan moet je maar zelf een beetje gaan verzinnen of dit de enkel of zijn uh... nek was. Ja. Ja. En, en ja. dat is dus niet bekend? Uh, jawel, het is wel bekend welk botje uh, waar hoort en zo. Dus alle dodo-skeletten die op de wereld zijn samengesteld van de botten uit het moeras waar wij uh, opgraven. Ja. En... Maar er was er eentje dus gevonden in een grot. En die staat in de en, en nu klopt die. Die klopt. Het kan en... niet zo zijn dat er over een jaar weer een congres is dat er een wetenschapper is. Ja, wat jullie denken dat het de nek is, dat, dat, dat zijn ze teen, joh. Ja. Het <laughs> leuke van de wetenschap is dat het altijd kan. Heer. Kijk, maar er is nu een, een 3D-versie, die hebben we gezien. Ja. Ja. Die wordt gepresenteerd binnenkort, toch? Ja, onze collega. Die is, is al gepresenteerd. Ja, ja. professor Leon Klaasens van de Holy Cross, die heeft uh, zo'n scan uh, gemaakt. Dus maanden werk geweest om het bordje voor bordje te scannen... en dan al die scans weer in elkaar uh, te puzzelen. Ja. Hey, en ik begreep dat er dus ook een museum eh, in de maak is voor de dodo. Een speciaal dodo-museum. Ja, het gaaf is, wij, eh, omdat we al eh, jarenlang daar onderzoek eh, doen... Eh, zijn we nu gevraagd door eh, de eigenaar van de grond en de Mauritiaanse regering... om mee te helpen met het realiseren van het grootste dodo-museum ter wereld. Nou ja, het lijkt me ook <laughs> een, een voornamelijk toeristische attractie. Juist door al die ja. flauwekul die eromheen. Zeker, Zeker, toch? Ja, daar Komen er veel toeristen naar Mauritius? Ja. Een miljoen per jaar. Oh, okay. dus voor, voor de dodo ook nee. een beetje. Nou, dat is het leuke. Nee, hè? Nee, dat gaan oh. we nu voor zorgen. Dat, dat ze voor de dodo ja. komen. Oh, ja. Jullie gaan inderdaad ja. uiteindelijk ook wel rechtenvrije t-shirts maken en zo. En nou, dan gaan zij die wij, weer. Wij doen het onderzoek en ze willen ook graag dat wij de komende jaren het onderzoek blijven doen. Zeg maar. Het wordt ook ja. rondom ons gezelschap. Uh, en wat hopen jullie dan te vinden eigenlijk? Nou, Kijk, een belangrijke vraag is, die botten die, die we gevonden hebben... die blijken 4200 jaar oud te zijn. Dus, en met een hele kleine, dus er liggen miljoenen botten. En de grote vraag is van hoe zijn die botten daar terechtgekomen? Of waarom zijn er zoveel dieren tegelijk gestorven? Nou, dat komt overeen met de extreme klimaatverandering, een droogte. En is een oase waar zoet water voorkomt, alle dieren naartoe trokken. Het water werd giftig, werd te zout. En zo zijn al die dieren daar uh, massaal gestorven. Nou, er zijn een heleboel onderzoeksvragen bij. We vinden het moeras ook uh, zaden, een heel ecosysteem eigenlijk... van de doden voordat de mens uh, kwam. En nou, dat, uh, ja, dat is een prachtige site om daar uh, onderzoek uh, te doen. En Mauritius ziet grote toeristische kanten. Ja, Precies. we kunnen die wereld van die dodo misschien weer teruggeven. via dat... je, Uiteindelijk een dodo-park. Ja. Ja. Ja. Gaan jullie aan Julian Hume er ook bij betrekken? Ja. Zeker. Dus. Ja. dus het is heel een ander van de buitenlanders daar, of niet? Zijn er ook Mauritianen die zich met de dood oh, hebben? Oh, dat is een hele goede. <laughs> Natuurlijk doen we het samen met de Mauritianen. Oh, ja. En ook de Universiteit van Mauritius en zo. We hebben allemaal Mauritiaanse partners. Hartstikke mooi. Nou, u hoort de dodo. We raken er allemaal maar niet over uitgepraat. U kan er alles over lezen en ook de 3D-scan bewonderen... via onze site www.nieuwsshow.nl. Hartelijk dank. U hoorde de onderzoekers Perry de Lauw en Kenneth Rijsdijk. Zometeen, na het nieuws van 10 uur, dan zijn we nog een heel uur bij u terug met uh, kerstboodschap in de kerk uh, leeglopende tijden. Arie Storm, de laatste boek van 2011. En Tamar van der Dop, die uh, wil een film financieren met uw hulp. Samen thuis, samen trots. Eerst wintertijd. Tijd voor de marathoninterviews. U krijgt er zes dit jaar. Vanavond om 8 uur. Drie uur lang Lodewijk Ascher, wethouder in Amsterdam. Hij hield de privatisering van Schiphol tegen. Hij bestrijdt de uitbuiting van vrouwen op de Amsterdamse wallen en hij verbetert de kwaliteit van basisscholen. Een eigenzinnig P van der Aar die een moderne versie van het wethoudersocialisme voorstaat. Lodewijk Ascher in het marathoninterview vanavond om 8 uur. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Mannen, we gaan het helemaal anders doen. Ja?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 Dit is Radio 1.